Dit is les 33 van uw cursus Geprogrammeerd Leven Spaans. We beginnen deze les met het leren van de vormen van de persoonlijke voornaamwoorden die na voorzetsels, bijvoorbeeld a con de para, worden gebruikt. Zegt u de volgende woorden eens na. Para mí. Para mí. Voor mij. Para ti. Para ti voor jou para él para él for him para ella para ella for her para usted para usted for u para nosotros para nosotros for ons Mannelijk. para nosotras Para nosotras voor ons, vrouwelijk. Para vosotros, para vosotros, voor jullie, mannelijk. Para vosotras, para vosotras, voor jullie, vrouwelijk. Para ellos, para ellos, for hen. Para ellas, para ellas, for haar. Meervoud. Para ustedes. Para ustedes. Voor u, meervoud. We gaan dit nu zelf oefenen met het voorzetsel a. Naar aan. Zegt u direct in het Spaans. Aan jou. A ti. Aan ons, mannelijk. A nosotros. Aan hij. A ella. Aan u, meervoud. A ustedes. A mij. A mí. Aan hem. A él. Aan jullie, vrouwelijk. A vosotras. Aan u, enkelvoud. A usted. Aan haar, meervoud. A ellas. Aan hen. A ellos. Een uitzondering vertelt het voorzetsel kom. Dat twee afwijkende vormen heeft. Conmigo. Conmigo. Met mij. Contigo. Contigo. Met jou. De overige vormen zijn regelmatig. Bijvoorbeeld. Con él. Con él. Met hem. Con usted. Con usted. Met u. Con nosotros. Con nosotros. Met ons. Dan nu een oefening hierover. Zegt u de gegeven zinnen in het Spaans en controleer uw antwoord en uw uitspraak na elke zin. Over een glas bier voor mij en een glaasje sherry voor mijn vrouw. Camarero. Un vaso de cerveza para mí y una copita de jerez para mi mujer. En voor de kinderen? Y para los hijos? Voor hen, drie eisjes. Para ellos, tres helados. Wat is dit? ¿Qué es esto? Het is een cadeau voor jou. Es un regalo para ti. Kom jij met mij mee? conmigo? Nee, ik ga niet met jou mee. Ik ga met hem mee. No, no voy contigo. Voy con él. Zij zijn over ons, mannelijk, aan het spreken. Están hablando de nosotros. We leren enkele nieuwe woorden. Zegt u ze na en let vooral ook op de uitspraak. El mecanico. El mecanico. De monteur. Mirar. Mirar. Nakijken. El neumatico. El neumatico. De band. El aceite. El aceite. De olie. La rueda. La rueda. Het wiel. Cambiar. Cambiar. Verwisselen. La gasolina. La gasolina. De benzine. Un litro de gasolina. Un litro de gasolina. Een liter benzine. La gasolinera. La gasolinera. Het benzinestation el bidón, el bidón, the jerrican, la llave, la llave, the sleutel, la bujía, la bujía, de bougie, la estación de servicio, la estación de servicio, het service station. We gaan deze woorden oefenen. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans. De jerrycan. El bidon. Het wiel. La rueda. Verwisselen. Cambiar. De monteur. El mechanico. Nakijken. Mirar. De olie. El aceite. At La estación de servicio At La gasolinera Un, Un litro de gasolina De bougie La bujía sleutel La llave de band El neumático de benzine. La Gasolina. Uit voorgaande lessen weten we al een en ander met betrekking tot de plaatsing van de persoonlijke voornaamwoorden als meewerkend voorwerp of als leidend voorwerp en van de wederkerende voornaamwoorden. Het voornaamwoord wordt geplaatst voor het vervoegde werkwoord, tussen het woordje no en het vervoegde werkwoord in ontkennende zinnen. We gaan dit nog eens oefenen. Zegt de volgende zinnen direct in het Spaans. Elke maand stuurt zijn vader hem het geld. Cada mes su padre le manda el dinero. Lees jij deze kranten? Lees estos periodicos? Nee, ik lees ze niet. No, no los leo. Hoe laat staan jullie elke dag op? A qué hora os levantáis cada día? Het voornaamwoord wordt geplaatst achter het hele werkwoord, de onbepaalde wijs, en wordt dan aan dat werkwoord geschreven. Dit gaan we ook oefenen. Mijn schoenen zijn vuil. Wees u zo goed om ze schoon te maken. Mis zapatos están sucios el favor de limpiarlos. Wees u zo goed om tot 8 uur te blijven. Haga el favor de quedarse hasta las 8. Het voornaamwoord wordt geplaatst, als in een Spaanse zin het vervoegde werkwoord en de onbepaalde wijs voorkomen, voor het vervoegde werkwoord of achter de onbepaalde wijs. In dit laatste geval worden de onbepaalde wijs en het voornaamwoord als één woord geschreven. Ook dit gaan we nog eens oefenen. Zegt de gegevenzinnen op de twee mogelijke manieren in het Spaans. Ik zal u de waarheid niet zeggen. No le voy a decir la verdad. No voy a decirle la verdad. Ze zullen ons vanavond bellen. Nos van a llamar esta noche. Van a llamarnos esta noche. Pedro moet enkele dagen thuis blijven. Pedro se tiene que quedar unos días en casa. Pedro tiene que quedarse unos días en casa. In de voltooid tegenwoordige tijd wordt het voornaamwoord voor de werkwoordvorm van het hulpwerkwoord aber geplaatst. In een ontkennende zin plaatsen we het voornaamwoord tussen het woordje no en de vorm van haber. Zeg de voorbeeldzinnen eens na. Has escrito a tu madre? Heb jij aan jouw moeder geschreven? Sí, ya le he escrito. Ja, ik heb haar al geschreven para mañana? Hebben jullie een auto voor morgen gehuurd? No, no lo hemos alquilado todavía. Nee, wij hebben hem nog niet gehuurd. We gaan dit nu zelf toepassen. Geef een bevestigend antwoord op de volgende vragen. Let vooral ook op de plaats in de zin van het woordje ja. Zoals we al in voorgaande lessen gezien hebben, is de Spaanse zinsbouw meestal wat vrijer dan de Nederlandse zinsbouw. Woorden als en todavía, mogen aan het begin, aan het eind en soms in het midden van de zin worden geplaatst. Eerst nog een voorbeeld. De vraag luidt... Ha leído usted este periódico? U antwoordt dan... Sí, ya lo he leído. En nu aan de slag. We gaan nog even verder met deze oefening. Geef nu ontkennende antwoorden op de volgende vragen. Let vooral ook op de plaats in de zin van het woordje Todavía. Eerst nog een voorbeeld. De vraag luidt ¿Ha leído usted este periódico? Uh, antwoord dan, No, no lo he leído todavía. De beurt is aan u. ¿Ha llamado usted a su director? No, no lo he llamado todavía. ¿Ha escrito usted a sus amigos? No. In zinnen met een gerundium kan het voornaamwoord of voor de werkwoordsvorm van estar of achter het gerundium worden geplaatst. In het laatste geval worden het gerundium en het voornaamwoord als één woord geschreven waarbij een klemtoonteken wordt aangebracht om de oorspronkelijke beklemtoning te handhaven. Er volgen eerst enkele voorbeeldzinnen, zegt u die zinnen na. ¿Vas a escribir a tu hermana? ¿Zul jij aan jouw zuster schrijven? Le estoy escribiendo. Ik ben haar aan het schrijven. Estoy escribiéndole. Ik ben haar aan het schrijven. ¿Vais a preparar el desayuno? Zullen jullie het ontbijt klaarmaken? Lo estamos preparando. Ze zijn het aan het klaarmaken. Estamos preparándolo. Ze zijn het aan het klaarmaken. Van a levantarse ustedes? Zult u opstaan? Nos estamos levantando. We staan op. Estamos levantándonos. Wij staan op. Dan nu een oefening hierover waarin u antwoord geeft op de vragen. Een voorbeeld vooraf. Eerst een vraag. ¿Quiere usted abrir la maleta? U antwoord dan op twee manieren. La estoy abriendo. Estoy abriéndola. We beginnen meteen. ¿Quiere usted lavar los platos?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 El kilómetro, el kilómetro, el garaje, el garaje, el tipo de coche, el tipo de coche, el tipo auto, los documentos de seguro, los documentos de seguro, de La documentación del coche. La documentación del coche. De autopapieren. Cómodo. Cómodo. Geriflijk. Usar. Usar. Gebruiken. Consumir. Consumir. Verbruiken. Estar en buenas condiciones. Estar en buenas condiciones. En goede staat Estar asegurado a todo riesgo. Estar asegurado a todo riesgo. Verzekerd all risk. La guía de ferrocarriles. La guía de ferrocarriles. Het spoorboekje. El tren directo. El tren directo. De rechtstreekse trein. Hacer transbordo. Hacer transbordo. Overstappen. Consultar. Consultar. Raadplegen. Quisiera. Quisiera. Ik zou graag willen. De Spaanse werkwoorden usar, consultar en consumir zijn regelmatige werkwoorden. We gaan deze woorden oefenen. Dan zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans? All risk. A todo riesgo. Ik zou graag willen. Quisiera. Het type auto. El tipo de coche. In goede staat zijn. Estar en buenas condiciones. Geriflijk. Cómodo. De garage. El garaje. De rechtstreekse trein. El tren directo. De verzekeringspapieren. Los documentos de seguro. De kilometer. El kilómetro. Gebruiken. Usar. Overstappen. Hacer transbordo. Verbruiken. Consumir. Het spoorboekje. La guia de ferrocarriles. Verzekerd zijn. Estar asegurado. De autopapieren. La documentación del coche.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 Está a unos 80 kilometros de Alicante. Het ligt op ongeveer 80 kilometer van Alicante. La recepción. La recepción. De receptie. Pasar. Pasar. Doorbrengen. Preguntar si. Preguntar si. Vragen of. Complicado. Complicado. Ingewikkeld. Bajo. Bajo. Laag. De werkwoorden... Recibir. En... Pasar. zijn regelmatige werkwoorden. Dit is les 34 van uw cursus geprogrammeerd Leven in Spaans. In de lessen 17 tot en met 20 hebben we onder meer aandacht besteed aan de tot op dat ogenblik behandelde werkwoorden omdat de Spaanse werkwoorden bij het leren van de Spaanse taal nogal lastig zijn... ...zullen we in deze les de werkwoorden die we vanaf les 21 hebben geleerd herhalen. We beginnen met de regelmatige werkwoorden. In het overzicht van deze les staan ze allemaal bij elkaar. Als u de vervoeging van de drie hoofdgroepen van de regelmatige werkwoorden niet meer precies weet... ...dan doet u er verstandig aan het overzicht van les 17 nog eens te raadplegen... In de oefening hierover gaan we de werkwoorden toepassen in korte zinnen. Zeg deze zinnen direct in het Spaans en controleer steeds na elke zin uw antwoord en uw uitspraak. Welke dag vertrekt u? ¿Qué dia salen ustedes? Ik vertrek dinsdag en mijn broers vertrekken zaterdag. Yo salgo el martes y mis hermanos salen el sábado. De tandarts vult bij mij twee kiezen en trekt er één. El dentista me empasta dos muelas y saca una. Hoe laat eet men s'avonds in Spanje? A qué hora se cena en España? Versta jij deze Engelsman niet? No comprendes a este Inglés? De monteurs kijken de bougies na. Ze maken ze schoon, verwisselen een wiel... ...en overhandigen onze sleutels van de auto. Los mecánicos miran las bujías, las limpian, cambian una rueda y nos entregan las llaves del coche. Huurt u deze auto? Alquila usted este coche? Ja, ik huur hem. Sí, lo alquilo. Elke week worden er drie uitstapjes georganiseerd. Cada semana se organizan tres excursiones. Waarom nodigen jullie Pedro niet uit? no a Pedro? In voorgaande lessen hebben we al geleerd op welke manier we in het Spaans de voltooid tegenwoordige tijd maken. Deze tijd wordt gevormd door een persoonsvorm van het hulpwerkwoord. Aber en het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. De volledige vervoeging van aber vindt u in het overzicht van deze les. We weten ook dat het voltooid deelwoord als volgt wordt gevormd: de werkwoorden op ar krijgen als uitgang ado, de werkwoorden op er of ir krijgen als uitgang ido. Van de tot nu toe behandelde regelmatige werkwoorden hebben er twee een onregelmatig voltooid deelwoord. Abrir, abierto, geopend, escribir, escrito, geschreven. Het voltooid deelwoord dat met een persoonsvorm van het hulpwerkwoord Aver, wordt gebruikt, verandert niet van vorm. De persoonsvorm van haber en het voltooid deelwoord worden altijd naast elkaar geplaatst. Als de zin ontkennend is, dan wordt het woordje no voor de persoonsvorm van haber geplaatst. Zegt u de voorbeeldzin even na. Pedro no ha pagado la cuenta todavía. Pedro heeft de rekening nog niet betaald. We gaan hiermee even oefenen. Zet de volgende Spaanse zinnen in de voltooid tegenwoordige tijd. Een voorbeeld. Er staat een zin in de tegenwoordige tijd. Cruzamos la calle. U zet die zin in de voltooid tegenwoordige tijd. Hemos cruzado la calle. We beginnen. ¿Cuánta gasolina consume su coche? ¿Cuánta gasolina ha consumido su coche? Reservo una mesa para dos personas. He reservado una mesa para dos personas. ¿Por qué no consultáis la guía de ferrocarriles? ¿Por qué no habéis consultado la guía de ferrocarriles? Escribes la carta a tu amiga. ¿Has escrito la carta a tu amiga? ustedes la rueda? ustedes la rueda? We gaan nog even door met de herhaling van de werkwoorden. Aan de beurt zijn nu de werkwoorden die een twee klank in de stam krijgen. We onderscheiden daarbij twee soorten werkwoorden. Werkwoorden waarbij de o van het hele werkwoord verandert in de twee klank ue. De verandering vindt alleen plaats bij de eerste tweede en derde persoon enkelvoud en de derde persoon meervoud in de tegenwoordige tijd. In het overzicht van deze les zijn schema's en voorbeelden van vervoegingen opgenomen van de werkwoorden met een tweeklank. Het is raadzaam die schema's en voorbeelden nog even te bestuderen voordat u de volgende oefening gaat maken. In de oefening gaan we de werkwoorden met een tweeklank toepassen in zinnen. Zegt u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans en controleer na elke zin uw antwoord en uw uitspraak. Hoe laat komen jullie terug? A qué hora volvéis? Ik kom om één uur terug, zoals altijd. Yo vuelvo a la una, como siempre. Ik voel me niet goed. Ik slaap slecht en kan niets eten. No me encuentro bien. Duermo mal. Y no puedo comer nada. Gaat u niet te laat naar bed? No se acuesta usted. Tarde? Wij gaan altijd vroeg naar bed. Nosotros nos acostamos siempre temprano. In Nederland regent het vaak. In Holanda regnet het vaak. Heb je het koud? Tienes frío. Wil je deze trui? Quieres este jersey. Het spijt me. We kunnen niet naar de bioscoop gaan. Lo siento, no podemos ir al cine. Hoe laat lunchmen in Spanje? A qué hora se almuerza en España? Als we de werkwoorden met een tweeklank in de voltooid tegenwoordige tijd willen gebruiken, dan moeten we het voltooid deelwoord van deze werkwoorden kennen. Zeg de voltooide deelwoorden van de volgende Spaanse werkwoorden. Cerrar. Cerrado. Despertar despertado empezar empezado perder perdido recomendar recomendado almorzar almorzado llover llovido volver vuelto querer querido. Sentir, sentido. Tener, tenido. Tener que, tenido que. Venir, venido. Dormir, dormido. Poder, podido. Despertarse, se despertado. Sentarse, se sentado. Acostarse, se acostado. Encontrarse bien, se encontrado bien. Nu een oefening hierover. Zeg elk van de volgende zinnen in de voltooid tegenwoordige tijd. Een voorbeeld. Er staat een zin in de tegenwoordige tijd. te acuestas? U zet de zin in de voltooid tegenwoordige tijd. ¿Ya te has acostado. En nu aan de slag. No lo podéis llamar? No lo habéis podido llamar? Hoy llueve toda la tarde. Hoy ha llovido toda la tarde. Por qué vuelves? ¿Por qué has vuelto? ¿Duermen ustedes bien? ¿Han dormido ustedes bien? Nos sentamos a esta mesa. Nos hemos sentado a esta mesa. El empleado de la oficina de turismo nos recomienda este hotel. El empleado de la oficina de turismo nos ha recomendado este hotel. Pierdo mi portamonedas. He perdido mi portamonedas. Nu iets anders. De Spaanse woorden... Algo... Iets... En... Nada... Niets... Hebben we al eerder geleerd. Zegt u de volgende zinnen maar in het Spaans. Hebt u iets aan te geven... ¿Tiene usted algo que declarar? Nee, ik heb niets aan te geven. No, no tengo nada que declarar. Dan leren we er nu enkele nieuwe, onbepaalde voornaamwoorden bij. Zegt u ze na en controleert telkens uw uitspraak. Alguien. Iemand. Alguno de nosotros. Iemand van ons, mannelijk. Alguna de nosotras. Iemand van ons vrouwelijk algunos de vosotros enkele sommige van jullie mannelijk algunas de vosotras enkele sommige van jullie vrouwelijk nadie niemand ninguno de ellos niemand van hen mannelijk ninguna de ellas niemand van haar Meervoud. Nu doe het zelf. Zeg de volgende woorden direct in het Spaans. Niemand van hen, mannelijk. Ninguno de ellos. Iemand. Alguien. Iemand van ons, mannelijk. Alguno de nosotros. Enkele van jullie, vrouwelijk. Algunas de vosotras. Niemand van haar, meervoud. Ninguna de ellas. Niemand. Nadie. Enkele van jullie, mannelijk. Algunos de vosotros. Iemand van ons, vrouwelijk. Alguna de nosotras. Het Nederlandse het, in zinnen als ik zie het, hij heeft het gezegd, enzovoort. ...geven we in het Spaans weer met het woordje lo. Zegt u de volgende voorbeeldzinnen eens na. ¿Quién lo ha dicho? Wie heeft het gezegd? No lo ha dicho nadie. Niemand heeft het gezegd. No lo ha dicho ninguno de nosotros. Niemand van ons heeft het gezegd. U hebt het wel gezien. De woorden... ...nadie, ninguno... Ninguna Plaatsen we achter de werkwoordsvormen, terwijl we voor die werkwoordsvormen het woordje no zetten. Dezelfde regel geldt voor het woordje nada. We kunnen deze woorden echter ook voor het werkwoord plaatsen. In dat geval gebruiken we het woordje no dan niet. Zegt u de volgende zinnen maar na. Nadie lo ha dicho. Niemand heeft het gezegd. Ninguno de nosotros lo ha dicho. Niemand van ons heeft het gezegd. De Spanjaard geeft de voorkeur aan de constructie met no, werkwoord no, nada. Nadie, ninguno. En daarom zullen we die vorm dan ook verder in deze cursus gebruiken. Zegt u ook de volgende voorbeeldzin na: Has visto alguien? Heb jij iemand gezien? No, no he visto a nadie. Nee, ik heb niemand gezien. Has visto algunas de mis amigas? Heb jij enkele van mijn vriendinnen gezien? No, no he visto a ninguna de ellas. Nee, ik heb niemand van haar gezien. Is het u opgevallen? Als de onbepaalde voornaamwoorden, alguien, nadie, alguno, ninguno, als leidend voorwerp met betrekking tot personen worden gebruikt, dan plaatsen we er het woordje a voor. Dan nu een oefening over deze nieuwe leerstof. We gaan de onbepaalde voornaamwoorden toepassen en herhalen tevens enkele onregelmatige werkwoorden. De vervoeging van deze werkwoorden is nog eens opgenomen in het overzicht van deze les. Zeg de volgende zinnen direct in het Spaans. Ziet u iemand? Beust usted alguien? Nee, vanaf hier zie ik niemand. No, desde aquí... No veo a nadie. Wie heeft het gezegd? Quién lo ha dicho? Niemand heeft het gezegd. No lo ha dicho nadie. Doe jij iets speciaal vanmiddag? Haces algo especial esta tarde? Nee, ik doe niets speciaal. No, no hago nada especial. Wie heeft het gedaan? Quién lo ha hecho? Iemand, mannelijk, van u, meervoud. Alguno de ustedes? Nee, niemand, mannelijk, van ons heeft het gedaan. No, no lo ha hecho ninguno de nosotros. Enkele van hen zeggen de waarheid niet. Algunos de ellos no dicen la verdad. Voor we aan de laatste oefening beginnen... Leren we er nog enkele nieuwe woorden bij? Zegt u ze na: La carretera, la carretera, de verkeersweg, la autopista, la autopista, de autosnelweg. Funcionar, Funcionar. functioneren, pararse, pararse. Stoppen. Stilhouden. Ir a pie. Ir a pie. Te voet gaan. A lo lejos. A lo lejos. In de verte. El motor. El motor. De motor. De werkwoorden... Funcionar en... Pararse... zijn regelmatige werkwoorden. We gaan deze woorden oefenen. Zegt de Nederlandse woorden direct in het Spaans. In de verte. A lo lejos. De autosnelweg. La autopista. De voetgaan. Ida De verkeersweg. La carretera. Stoppen. Stilhouden. Pararse. De motor. El motor. Functioneren. Funcionar.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 Het binnenland. Desierto. Desierto. Verlaten. La llanura. La llanura. De vlakte. El anciano. El anciano. De oude man. La moto. La moto. De motorfiets. Tomar gasolina. Tomar gasolina. Benzine tanken.